Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 343ste aflevering van Dialectfoon op uw favoriete radio, Viva. Zoals gebruikelijk vragen we toch eerst René nog even een paar woordjes op te geven die van vorige keer zijn overgebleven. Het was de bedoeling dat we vandaag een gesprek zouden hebben met een kenner van het dialect van Merchtem. En dat was Remy van der Landsbeek die in Merchtem een bekende figuur is, maar ook ver daarbuiten. Die trouwens ook... ...voorzitter is van onze West-Brabantse Dialectacademie. Hij is vandaag helaas ziek gevallen en het uh, gaat dus met hem niet door. Maar we hebben wel een merchtemenaar bij ons zitten. Eigenlijk een assenaar die in Mergtem woont en die een boezemvriend is van Remy. Albert Catoir die uh, vandaag bij ons is. Goedemorgen Albert, we gaan we straks uh, met hem verder praten over het Assens en het merchtems. Maar eerst toch even René het woord geven over die woorden van vorige week. Ah wel ja, wij we hebben het er vroeger al over gehad, maar we willen toch nog een keer uitpluizen en nog een beetje meer van vernemen. Wie kan er ons bellen en de verschillende betekenissen zeggen van single? Single. En we gaan dat nadien zeggen, wat dat we dat er pakken? Omdat while nog een soort single emmen in as dat eigenlijk iets heel anders is en dat anders uh, in de algemene taal werd uitgesproken. En dan zijn we nog op zoek achter meer documentatie over de fameuze Duvelschu. Dat daar op zand van Merchten Brussel, moet gestaan hebben. François van der Roost heeft ons zijn wijkelijks verslag gestuurd. En vandaag gaat dan naast Jij er in zijn stamcafé. En volgende wijk gaat hij ons nog meer bezorgen. Al op Veurand bedankt. Maar toch zijn er misschien toch nog minstens dat luster, na vandaag misschien uit Merchten, dat hij over die Duvelschu ons iets kunnen vertellen wat ze zelf van weten. Dat is al een zagen dat vrede gaat is, dat is lang geleden, maar er is toch lang meegegaan. Bama weten, zou er zelfs een geschrift over bestaan, een uitgave van zijn en zelfs ergens een toneelstukje bestaan hebben over de duvelschu. Ja, en de plotsbenamingen voor de kerkhoven in Assen, de Veumugdontzoekbil. Dus we zeggen niet voor dat van het centrum, pot. Hij leidt dat pot, het kerkhof is aan pot. We weten dat we liggen op de Mollemse weg. Uh, een beetje een nou daar rechts. We. En uh, wat zeggen ze tegen het kerkhof van Da en Asbeek? Dat is hetzelfde van Hagen. Hij had dat ook een benaming in Asbeek. En dat van Walvergoem, hoe noemen de mensen van Walvergoen, Dada. Ze dus zullen niet zeggen het kerkhof aan de lange weide, straat verondersterkt. Want er zijn er veel dat ze niet weten dat die straat dat zo is. Maar daarover willen we het ook toch nog even hebben, en tussenin spreken we dan met Albert, dat eigenlijk van As is, maar in Mergte woont. Maar volgens mij hadden je zo'n chilligans afstand kunnen doen, hè. want hij is in As op de Kalakoven verhuisd en is op de Kalakoven in Mergte gaan wonen. Ja, ja. nummer 40. Dat is ja. genaardig, hè? <laughs> toch niet hetzelfde Ja Jawel. Toch? ja. Hoe ja dat hè? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Ah, wel ja, maar daar het zelfs over hebben en ook over wat verschillen dat er zijn tussen het Asses en het Merechtems, op die eerste zich niet veel, maar eigenlijk wel uh, heel veel. Ja, ja, ja. En woorden dat ze in Merchten emmen, dat wel nemen, en omgekeerd. En ik zou van toch ook graag een beetje een uitleg horen over de... Nou, we zijn wel een lid van een academie, zeg, zonder dat we het wisten. De, de West-Brabantse Academie van het Dialect, dat onlangs allez, toch al een paar maanden geleden opgericht is en verleden woensdag was er daarover een bijeenkomst inas en dat is een uh, heel fijn bedoeling het dialect bestuderen en het proberen uh, te verwoorden allee, op papier te zetten dat het voor iedereen zal leesbaar zijn dat is hier een van de grote taken geloof ik hè? Ja. Lode ja. en ja als we zien dat er maar kanst geen wijk verbaag had of gelezen in de gazette dat er hiervangst een dialectwoordenboek uitgekomen is. Alleen we hebben het over Christus nog gezegd? ik heb het hier nog in liggen. In Goek daar zijn ze er zelfs toe gekomen van, van het ministerie van Onderwijs toelating te krijgen van in school dialect te onderwijzen dat wat dat jaren terug dat verboden was, en dat ze eigenlijk een beetje met ons slachten dat we asses of ons dialect klappen. Dat is een redelijke lange inleiding, ik herhaal nog een keer voor de lusteraars, dat mag gebelwerven voor Singel in al zijn betekenissen, als je het weet over de Duvelschuw, en de plots benamingen voor de kerkhoven in Assen. En ook eventueel wat dat gezegd tegen het gasthuis. Wat benaming gaven men eraan he. Dat mag er ook nog bouwen. Allee, de mega het zeker de doen, hè. De mega het doen, ja, René. Uh, we kunnen misschien het eerst ja. met Albert uh, starten. Zoals uh, gezegd uh, is Albert de goede vriend van Remy van Ransbeek. Hij woont al jaren in, in Mergen. Ja. Uh, weet dus welke de verschillen zijn tussen Tassens en het Merch? en uh, zal ons over zijn zeker wat kunnen vertellen. Maar we kunnen misschien toch beginnen met uh, zijn uh, vaderstad, we kunnen met AS beginnen. Ja. En we weten dat Albert ook altijd interesse had in folklore en hemkunde en dergelijke meer. Uh, hij was trouwens ook vorige week op onze vergadering van de Academie van het west brabants Dialect, wat bewijst dat hij daar interesse voor heeft. Uh, Albert, jij het uh altijd uh, de, de, het grote voordeel gehad van thuis uh, het assenstoeren, is er nog iets van overgebleven over dat uh, dialect dat ga van een moeder het geleerd. Uh, ja, dat is natuurlijk een serieuze vraag. Hè. Dat is niet een keer veel wat je niet een pijn zou Maar ik herinner me nog, vroeger, als we jong waren, trouwens, schuilen ook, van eerste schooldag moesten we zo van de leraar een half blaadje papier nemen en invullen, naam, geboortedatum, geboren, waar, wanneer. En dan moesten we zetten taal Nederlands. Dat werd ons dus zo ingeprent dat we moesten zetten Nederlands. Tot op een keer, een bepaalde ministra ma vroeg, was uw moeder een Nederlandse, niet het meneer, niet, niet, niet. Mijn moeder, mijn moeder was hier een van Assen en die spreekt Assens. Ja. Dus uw moedertaal is, ja, dat was een probleem maar ik begreep die vraag niet goed, hè. Ja. dus uw ja. moedertaal is, ja. ik sla ik het nog maar een keer Nederlands en wij zo bekwieterd <laughs> weg, maar nee, het Asses is uw moedertaal, want uw moeder heeft u die taal geleerd. Ja. Ja. En die leraar die zei ook, en vaderland dat is en daar gaf hij zijn betekenis aan dat is het land of de streek waar dat mijn vader hard heeft gewerkt en daarmee durf ik zeggen dat inderdaad mijn vaderland als is. Ja. En mijn moeder ja, euh, gelijk als iedere moeder waarschijnlijk liet dus hun kind klappen hè? dus ja. praten is nou, maar vroeger was dat ja, klappen, klappen ja. Ja, ja. en je weet lode, veel beter dan ik trouwens in een uitvoerige uitleg bij de vergadering de woensdag spreekt je ook soms van de eerste Ja. Dat is iets dat je van haar moeder meekrijgt, en dat is iets vergielaar leven. Uh, de a zegt de je daar, de, de, de, de i zegt dat zo, dat zit de toeginder, dan daar. Ja. Dus, dat is, als is mijn moedertaal. En, mijn moeder die leren maar dan zo, stilke zijn, gedichteken. Uh, gedichteken, als je dat opschrijft, dat kan meters lang zijn. Uh, mijn kamerad Remy, in dan Merchen, dat is een vergelijk, dat hebben ze daar ook. Ja. Die noemt dat in zijn eerste boek, want Remi is niet alleen voorzitter van de academie, maar hij is ook een hele vruchtbare auteur in Merchtheim. Dus hij heeft de autobalken 1, autobalken 2 dus uitgebracht, gepubliceerd. Ja. En in zijn autobalken 1 spreekt hij ook van Die ja. Hij noemt dat geburenrampjes. Geburenrampjes, ja. ja. En zo, dus, en ik zeg er nog regelmatig op, als ik van moeilijk in slaap geraak, begin oh, ja. ik dat op te zeggen. In plaats van schapjes te tellen. Ja, of ja. Stukken van toneelstukken, ja, ja. Uh, teksten die ik ja. vroeger gedaan heb. En zo vertrek ik, ik dan stiljes. Ja, ja. En uh, zo blijft maar dat baan. Trouwens, ik geloof niet dat ik dat doe, het zal vergeten. Want dat zal vergeten niet. Dat bestaat niet feitelijk, hè. Dat zal niet. U mag een keer een geburenrempje of een straatrempje oor, maar dat zijn niet meegdrempjes, maar asses. Dat is een cijfer asses, dus een cijfer dat mijn moeder mag geleerd heeft. Ja. En dat ging dus al zo. Gisteravond toen een uur of tien, stond er af Filomeen van mij, Een heel groot machine, zei Katrien. Wil je maar een keer stoempen zouden lopen, Een keer stoeten zouden blooten. Het is niks wijd, jongs zei Frans Miet. Want aan dat er meer reeds zou was nood nooit wat je zouden vatten. Je Pot. Maar je kracht dan nooit van de grond sabond. Dat is nog maar nul. Dan moet ik goed gaan. Ja, ja, ja, ja. Want je moet daarmee zo meters en meters... Dat zijn, dat zijn dus allemaal inwoners van figuren. De, ja. Van, ja, bepaalde. Van de Volgens mij is het verhuis. Zo was het. Bekast, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus het is ook de bedoeling... Was de bedoeling van... Geleerd, dus klappen, geleerd, ja. ik zal maar zeggen, articuleren. Geleerd ja, ja. de mensen kennen. Want er is ook nog een tijd, ja. dat was ook nog een tijd van met de oet in de aankomt, men door het en land moest nog met twee woorden klappen. Ja, ja. Dus je moest de mensen leren kennen, ja. dus je moest Tuurlijk. ze ook, ook uitspreken. Ja. Nou is dat een, ja of nee, of ik weet het niet. Maar in de tijd moest je moest dan zeggen, ja, chef, of ja, Pierre ja. of ja, meneer deze, of ja, meneer dan. Ja, ja je moest beleefd zijn, de twee woorden klappen. Uh, dus ik zal dat vrezen. Je zegt Sotsapot. Dat pot, dat is... He. we hebben het ook al ja. een keer aangehoord. Als ze zeggen tegen haar, je dat pot. Ja. En dat is waarschijnlijk keren. een amereks, als het op de kalakul vanaf speelt. He. Het speelt daaraf. He. Ja, maar nu speciaal ja. deze, dat pot. He, dat, kan, ja. dat is dus wel voor gierlazijn. <laughs> ja, ja. ja. Frans Gozer moet goed lesten, want het staat allemaal mm. vol baanijmen. Je he. mm. zegt Sotsapot. Je krijgt hoed van de grond, Sabont. Je kunt erin woonen, zouden roeien. Dan is het een kar van Zavakang. Wat is er gebeurd, vroeg de keut? Heb je het heeft gat open opengeschud. Waar? Een stuk van para. Het is van de kloeten, zouden poorten. Het is vol lageer, zouden beer. Spel liever nog een air, merken is het concert. Bij ons thuis ruiven de duiven dat de pluimen in de geburen stuiven. Para en zelder dat ze legumen zouden krummen. Dat is toch niet nof, zouden boeren van tof. Tot die heb ik het opgeschreven. Ja, ja. Ja. Als je wilt. Kan ik voets gaan, maar dan moet je maar betalen per uur. Hè. Ah ja. Ah, ja. Nee, nee, maar het is wel zo, dus omdat je klap van verschillen. Hoe ja. geschoindelijk zijn er tussen tasses en merkten niet veel verschillen? Totdat als je het begint te zien. Ja. Ik als je goed, nee. goed naakt dat zelfs in ons eigen dialect, in tasses, op 500 meter snij al een verschil is. Ik herinner me nog luiden als we me dat stukje gespeeld met de Bleu. Pardon, in Frans, meneer Goosens. Ja. Mm. Uh, Barcelona, van Ademil, hè. Ja. Dat begint met de eerste replik, als ze over de doetkist dat is Luther Ja, ja, ja, Luther En met dat, man dat in dialect dialectspel, zeg ik tegen een Bleu, ik zeg Frans, dat is toch later naak. En je zei een Luther Een discussie, wat heb ik dan opgedronken? Ja. Den Bleu zei Luther en ik blijf later zeggen. Maar ja. wat bleek, op de kalakoven en op de draaien, dat is dus uit mijn gebeuren is, daar sprak ook van later. Ja, ja. En in de Stijnsen zeggen ze Luther. Ik zeg ook plek, Luther. Voilà. Ja. We hebben het toch gisteren over gehad? Ja, ja. ja, ja. In Toenberg en toen ook van Luther. Dus, dus, dus ze een merkt hem dat in vogelenvlucht 6,8 km van die leidt, hmm. moeten uiteindelijk dus veel verschillen zijn. Ja. Dus, ja. Maar je moet er willen op lusten of ze moet niet naar hoerval. Ja. ja, En verschillen. Ik heb zo ja. een paar verschillen genoteerd tussen het merktems en de tasses. Ja, de ik, ik heb ze een beetje gegroepeerd ja. in, in, uh, in de klanken en klinkers in bepaalde meervaartsvormen. dus klinkers, de meest frappante uh, verschil is naar huis gaan en in merken gewoon naar huis zijn. Ja, ja. Ja. Het is wel hetzelfde dus, Maar ja, ja. Maar wanneer spelen met de duiven en zullen spelen met de duiven. Ja. Ja, ja, ja. Dan bepaalde meervaartsvormen, en dat is wel een genaardige. In As spreken we altijd van een boer met 50 koeien. Hè. Ja. En in Mergen spreken ze van een boer met 50 koeien. Ja. En dan spreken ze bijvoorbeeld een erder hè, met onhoord lemmers, zeggen we. Ja. En ginners en dan lemmeren. Lember, dat ja. zijn ze van die elgenaardigheden. Ja. Ik zeg niet dat iedereen in Merchten zo spreekt. Nee. Maar ik, ik hoor ook veel van mijn vrouw. En mijn vrouw die is dus geboren Merchtem naar Rest. Maar ja. die is van tussen de dra, gemeentes, londersel, wolvertem en merken zo'n streek. Een, een landbouwstreek van daartussen. Dus die kan misschien wel een beetje invloed nemen van. Ja, omdat ja, ze op een He. grensgebied zitten. Ja. En dan heb ik dus in remisen werken. Uh, Verschillende vonden in vervoegingen van de hulleperkwoorn bijvoorbeeld. Zijn, worden en zullen. Ja. Dus die kan ik niet zo uit mijn hoofd. Die zit in een boek. Die kan ik wel uh, daaruit halen. Die zijn echt frappant. Dus wat we bijvoorbeeld zeggen, dat schiet zo in mijn hoofd. Uh, gezet, zeggen ze in merktem, gebed. Gebed. Gebed. Dus oh. echt mee en be. Ja, gebed, ja. En ik heb dan nogal goed bepaalde mensen, als ze spreken dus van de, van de derde persoon meervaart, waar we wel zeggen, die zijn, dat ze daar zeggen, die ben. Die ben daar naartoe gegaan. Ah oh, ja. ja. Zo, zulke, zulke dingen, omdat je dan nou toch klapt van verschillen. Hè, ja, ja, ja, ja, ja, dat zijn duidelijke verschillen. Ja. De ben, de ben. Ja. Dus het is een. Zijn er uh, dus woordverschillen dus waar als ze andere woorden voor dezelfde de zaak hebben? Hè, dus, ja. uh, gelijk als bijvoorbeeld, we spreken van een vogelier. En in ja. Merken is dat uh, een volière. Dus. Ja, gelijk het echte Frans, volière. Ja, ja maar. Wat dat toch? Hè, een ja? volière, ja. Wij hebben een uh, volksassociatie met vogel. En vandaar vogelier. Ja. ja. ja. Dus, dan, uh, dus waar dat. Uh, echt andere verschillen zijn in woorden, dus um, een liter. spreken ze daar van een liter? Ja. ja. Huh? Frut. Wallen maken fruit. Ja. Kinderen maken ze frit en eten ze fritten. Ja. En dan wat dat dus uh, heel eigenaardig is, dat is spek. Wallen koepen van een biernaar voor spek. Ja. En zij koepen door regen, of geregeld. Zij huh. preciseren direct welke, hoe dat er moet uitzien. Ja. Huh. Maar spek in het algemeen ben niet vernuimd? Uh, niet direct. Ze zullen meer ja. spreken van de regen, een goed schillende regen. Ja. Geregeld minder. Ja. Als ja. ze geregeld gebruiken, uh, pas op, ik wil mijn merk niet laten doorschieten. Uh, nee, nee, je moet zien want wat je gezegd hebt. gehad, jij zit daar nog altijd wat in. Hè. Dat ja. is nou weer nog gebeterd, maar ja. over 35 jaar, ik woon dan nou al 35 jaar, vrije daar de geieren. Allee, vreedwaardig geuren. We uh, gewoon even zand laten liggen dan ze niet opjagen, maar <laughs> ik wil maar dat nou niet dat ze allemaal vanaf van ernaar met de vinger wijzen. Hebben, he. nee, nee, nee, nee. Dus kipkap, dat kopen ze dat ook niet. Dat, nee, dat is niet kipkap. Nee, kipkap, nee. kip dat gaan ze altijd van een biernaver achter kut. Ja, een goed schelle kut. Ja. De dus schillen ze van tijd tot dagen langs, hele kut. Just. Maar dat is ja, kut. De rusten keren. van de taal, zij kan het langs hè. Ze kennen het wel, ze kennen het wel, maar ze spreken van kut. Ja. En dan het fameuze geval, hè, dus, dat pakken ze zelfs de eerste dag, dus bij het de 7e maand 63, dat is de eerste dag dat ik me laten vuur nemen. Ze nu moet maar me daarin ingevuurd, nee. Maar dat is niet de eerste dag dat ik gevuur ben. Oh, ja. Dus ben ik altijd met de gaan, gegaan. Maar de ja. Maar ja. Maar nachtste ja. maand moest ik een commissie gaan doen, van ons Greta, dat is dus mijn vrouw voor ja. de luisteraar. Ja. Ja. En ik moest bij een bienhaver achter een pomp gekapt gaan. Mm. Ik ga naartoe en ik vraag daar een pond balkensvlies. Dat was mijn echte merkte, meneer. En ik zeg het, die pikappeu gaat in de hand uit. Dan mm. zei hij tegen me, waar nemen dat die niet? Wat ah, lijkt dat hier? Dat. Mm. dat is gekapt, meneer. Oei. Allee, boh. Dat wil maar te zeggen, dus dat soms Ierlander uh, woorden zijn. En daar spelen ze niet troeven. Dat hoort bij ons couillon. Ja, dat spreken vreemd. Ze, vreemd. we ook ja. Ja. Ja. Daar spreken ze geen van Kioon. Kion. Kion. Ja, ja. Pas op, uh, dat zijn dus zaken die ik ook uit het ja. tatenbalken van Remi van Hans-Bijkaard. Ja. Ik heb de indruk als Remy zijn twee boeken zo noemt, het Balken, dat een beetje aan zelfspot doet en dat dat toch al een beetje afgezwakt is. Dat van dat balkensvlees, dat heb ik niet, ja. dat dat toch al verminderd is. hè. Uh, inderdaad, dat het is dus eigenlijk een ja, goede maar... zaak als je zelf kunt mee lachen, hè. Ja. Want zeg, al bij ja. onze uh, lustreis kunnen we toch een keer vragen: dat dat een balken? Ja. Welke, welke geschiedenis zit daar juist aan vast? Want ik kan me voorstellen dat uh, de mensen van Guik dat ook lusteren dan niet goed weten wat dat is en aten balken. Wil ik hem dat al een keer uitgebreid uitgeleid wat dat is en ja? hoe dat dat komt. He. Maar eerst moet ik zeggen: de balken in merken zijn anders van vorm als dons. We hebben ook balken, maar die van merken die zijn rond. Ja. Grat rond bekend gelijk als een koetsenbal. Zelfs de grote. Ja, ja, ja, ja. ja Alle ja, dus balken zijn rond. Balken van soep die zijn rond, hè. Ja. bij ons ook. Ja. Maar hele grote balken, dat is eten met kruksjes en met ja. Ja. Die zijn rond. Oh, ja. En die van ons die zijn... Afgeplatte. Platter. Platt, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. En wij leiden ons balken op. Dus wij pakken hem vast, wij leiden dat met ons slinkzand, ons balken in ons zand en met ons recht onze boterham en wij het buiten, niet van alle twee tegelijk, maar van tien- en tanderdrek. Ja. In merken dat doen ze dat niet. Ja. Dan liggen ze zo groot rond balken tussen hun boterham. Dan moeten ze dat met pakken, giel aanpakken, want dat is allemaal wat boterham, hè. ik moet dat voorstellen. Ja, ja. En dan buiten ze dat in, met een mond. Ik kon nog niet zeggen dat hij vanmorgen een groot bakkas in mijn net, is, maar nee, nee. dat is niet van krijgen, hè? Een schuupwoord groot. Ja, zo. en die dat daarin, ja. en gelijk als ze bochten, geven die dat balken achteruit. Ja, maar ja, met dat daar rond is, kan dat bakkas niet aan. Voilà. En als er een boterham op is, is men aan dat balken nog niet aan geweest. En dan pakken ze dat balken en dan bezigen ze hetzelfde balken voor hun boterham. Ja. En voor hun derden. En hun boterham. En zoemde je daar vier dikke boterhammen opgegeten, duivel met zijn moeier, dat je zal zeggen. Jongens, die hebben daar wat binnengeslagen, Maar die hebben daar niet van gebeten. He. En, verbeter te schuiven, toen ze daar zuigemijl in, dan schuiven die bijter. Want <laughs> je zou kunnen vermen, dat je daar van bad. En dat is een vrije accident, he, kamerad. Ik heb daar gevraagd, he. Verder Voordat je in toch we er gevreden. Ja, ja, dus, ja. uh, verloofd zijn bedoel ik. Ja, ja, ja. Niet vooral in de betekenis van nou, oh, Nee, nee, nee. nee. Ah, wel, ik moest daar met een balkan een gierwijk doen. Tot, tot meer katijt. Zo was dat, zo is het. Ja? En, en zij is ook een accident En dat per maleur een stuk van gebeten. Dat wil mijn schoonmoeder man, zeker 15 jaar gepakt van een buffel. <laughs> ik dat heb ik daar feu tijd van gebeten. Had. Dat is echt wijs. Mm. Mm. Zeg alles, jij vertelt dat nu zo. <laughs> we moeten ermee lachen terwijl we gaan vertellen. Ja, ja maar, ik, maar ik was al van gedaan Zijn die mensen kinderrecht op? Het oh, typeet een? Een, type, een grote gierig bah, ja. Het is zo, uh, in Mergen zijn ze van die verhaal als je in As kennen. Dus tussen As en Mergen zijn er altijd pik geweest. Ja, like als tussen As en Ternat. Eigenlijk ja. als tussen As en Ternat. Ja. We waren bijvoorbeeld, en als jullie jullie misschien ook herinneren. Als jonge mannen als we het gingen, in opwaak, dat waren we welkom. Die van As, ja. daar lagen we nooit goed. Dat is je hè Piet? Maar in Mergen en Ternat moesten we wel niet zijn. Want die van As dat waren, oei, oei, oei, oei, oei. Ja. Dat waren wele Ja. En in Mergen ons een kat en kat maar ik ben katwaar dus, ja. hè. Dat aanzet vriet oog op. Want in de Antaille was het niet ophangen, hè, de merkte in mijn huis. De nek was dikker als hun kop, die oh, moest ja. niet anders uitzoeken. Dat is nou wel gebijterd. Maar als dat kermis was, hè, ze blafturen schilderen. Ja. Tegen de sterren op, maar alleen aan de verderkant, hè. Het, schijnt, hè. het schijnt, ja. Een toert. Een gielgrondige wijk stond het toert voor de venster. Voor de venster, hè. Ah, oh, ja? Uh, niet buiten, nee binnen, hè. Je gaat nog gezien al bij. Uh... Ik moet niet, dat, ze doen, ja, ja, ja. dat ze doen, ja. want pas op dat schiet is nog veel mee, met hagel en ja, met dingen. Dat ze maar daar geen schuit geven. Dat ze zeggen, gezien van hoe ze zeggen. Ja, ja, ja. En dat was een vierdaardige oegetour met fulcrème of fresh Als dat met die in ja. gaat, dat weet ik niet. Of anders stond er twee toeren. Ja. Ja. Maar kunnen kon er zijn van in plastic ook zijn. En jij stond te vet venster. zij stond te vet venster, ja. Zouden ze. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb dan niet nee. gezien. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar dus ze lieten het geir een beetje langer hangen als dat ze het in ja. werkelijkheid ja. aan Ja. ja. Ze waren van elkander niet dat ze stoefers waren. Ze ja. van merchten, en merken van As. Een beetje. Uh, ja. Die van As en met jouw op. ja, wat liggen die nogal Oehop? Tegen ons staan ze geen stoefers, want we lagen daar een beetje fijn aan ons. Enfin, ik wil er niet zo diep over mm. ingaan, want dat is wel iets anders natuurlijk. Mm. Maar wat is van hulle wil dat ze vrije versparen, Dat is ja, wel een feit. Dat was ik ja. En met de voetbal weer in de handtijd, dat mm -hmm. er nog een beetje opgefokt in de plotselijke gazetten. En ja, ja. En omgekeerd hier in ook en dat waren vrije derby's in de Antwerpen. Ja. ja. Het is een idee van Albert, dat dan na Iver zou kunnen gegroeid zijn tussen uh, geburen uh, als gemeente zo. Nee, dat, dat... nee. Nee, om de goede reden dat dat zo is, en dat was zo, en je pakt dat gewoon aan, en zo van ja. die zaken. Dat ja. is typisch, als je van een dorp zet, pak je de de ja. tijden van een dorp gewoon mee. Ja. En je pakt dat aan en dat is zo. Zeg Albert, en jij gaat in Mergen, als je die in merken niet over vertellen, wat als ze dan pasen van die vanas? De andere kant niet opzien, zo? Nee. Ja jongen, maar na probeer je dat maar je maar kom. Nee, nou, nee, nou, nee, toch maar, niet, toch uh, niet. Toch ik niet, moet ook dat attent te doen, hè, ja. want... Uh, Pas op. Eh. <laughs> maar ik wil dat wel een keer op pauze, en dat ja. allemaal een keer op een andere manier uitleggen. Maar, Zit, uh, maar dat lijkt toch niet meer zo gevoel, nee, nou. nee, nee. Dat is toch verbaasd. Het is ook zo, ellendig. Je, je moet dat zo zien. Vroeger, dus over 35 jaar bijvoorbeeld, hier lag Merchtem. Ja? Daar lag Assen. Ginder lag Opaik. Ginder lag Wolfertum. Daar lag Londersje. Daartussen was niks. Gewoon een slechte straat. Weinig mensen hadden maar een auto. Dus je ging naar een ander dorp, maar je ging echt naar een andere wereld. Hè. Ja, ja. Dat was... Ik weet nog goed als ik naar Merckton Gaboene en tussen Mullen en, en, en, en, en, en al die andere dingen. Dat was allemaal landbouw, landbouw, slechte ja. kassaalbouw, waar ze van spreken. Je ja. kwam in een ander dorp met andere geplogendheden, met andere ongeschreven wetten. Ja. Zo, super, ja, was, ja, dan moest je moest niet heel een afstand afleggen, uit het veld, ja. uh, per velo ja. of te voet. Ja. Ik moet er wel Want daar Leloïda ging naar Mullen. En daarna nog een gebuurdok, dan naar Mertig ging. Ja. En die volgde ja. de weg. Gedeeltelijk. Ging en die wat dan niet mocht langs de weg. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Op de wegneffers te sporen. Ja. Tussen de sporen ja, en ja, de gerecht. Ja, dat en... was kutter, hè. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, het is gelijk dat gezegd, ja, Allee, je zegt, ja, onderwijgen, alleen weet dan een keer te voet van Kreukelboom naar Mullen. Doe een grote kater, hè? het veld zo was er. Het was precies dat je in een ander land kwam. Ja, natuurlijk. De momenten lagen geweldig geïsoleerd. en Vermoedelijk was er ook zoiets dat de nog misschien op fabeltjes het volstond dat dan ik keer een toertje uit de venster zetten. Ja. En dat was en De mannen van Merkden aan dat zitten. Natuurlijk, ja. Het is zo. Merkden is eigenlijk altijd en na nog een plattelandsdorp gebleven eigenlijk. Merchtem dat leidt zo tussen oost Dendermonde en Brussel tussen draai ik dat in het murenlijt, merkt hem. En dat is zo echt nog na nog een plattelandsgemeente. Ja. Tegen As, die hebben als leven, de grote Kassagat, De Gentse Stiem, ja, de Doppelstraat. Ja, het trafiek, hè, he, Dus die mentaliteit, die mentaliteit in As is altijd, altijd uh, anders geweest. Het is ook zo... In Merchtem zetten een ingevuurd, en dat blijft een ingevuren. Dat is wel een feit, hè. Ja, maar dat zeggen ze van die van As ook wel, hè. Ja, maar As is toch meer verstedelijkt, en daar speelt dat niet zo'n rol meer, om de goede reden dat hier van alles al woont, hè. Ik bedoel ja. dat in de gunstige zin, niet in de ja, relatieve ja, ja. zin, hè. Tegen ja, ja, ja, ja. in Merchtem is bijvoorbeeld, uh, hoe moet ik nou, het is wel een extreem geval, zijn, Maar een Frans sprekende is daar nog echt een Frans sprekende. Waarom? Om hetgeen dat ik kom te zeggen, dat is nog meer plattelands en daar is het nog. We hebben dat in Nas ook gehad. Maar dat is nou allemaal al langer voorbij gestreefd. Zeg, Albert, het is natuurlijk jammer dat Remi er niet bij is, maar we gaan het toch nog een keer uitnodigen de volgende keer. Dan zouden we ook een autochtoon aan het woord kunnen noeren. We gaan toch even nog een keer over dat dialect van Merck te klappen. Graag. Geijver. Hij gaat zitten dan al zoveel jaren in Merchen. Eh, er gaat de indruk dat dat Merchthems eh, altijd zulde is geweest, of eh, is dat ook verandering eh, in het merchtems waarneembaar? Eh, dat is het geval in As bijvoorbeeld, waar de duurde jaren een aantal dingen veranderen. Dat zal in alle gemeenten ook zo zijn. Eh, gooi ik en ter en opwijk, noem maar op. Als ik daarna ga, jong, is dat de in Merchthems exact hetzelfde als in As? De jongheid, die zijn de nieuw algemeen Nederlands gericht dan bijvoorbeeld die bij ons. Mm. Uh, de goesting van je dialect en de interesse van je dialect is dat ook hetzelfde, gelijk in inas, bij de ene alles en bij de ander niks. Ja. En die nieuwe woorden en dat, en dat nieuwe soort vloeken, dus we voilà nog die goeie vloeken van in het tijd goed miljard, de miljarden getekende. Ja. En, en, en als die redden, rollen, dan kost de oren, hoe kwijt dat, dat was, en of dat mensen erop aanvloeken, ja. dat was nog een. En dan vloeken ze nog, dat was nog tof. godver. Ja, en enzovoortje. Als je nou vloeken, die uit van merken, die zeggen ook shit en fuck en dit en dat. Dus ik ja. je dat in zo ook. En uh, voor de rest, ja, uh, wat de mensen van ons naverdoemen, doen, dus wat het meeste naar richt, constateer ik voor wat dat betreft nog altijd gewoon hetzelfde. Ja. Uh, Gaat je meegewerkt aan het boek van uh, Remy van Ansbeek? Op technisch gebied, ja. Uh, wat bedoelde je daarmee? Op technisch gebied? Wel, dus alles wat dat dialect is, uit Remy geschreven. Ja. En Remy is een dictionair, dus van zijn eerste boek uit de balkenie, en dat was een boek. Hè? Ja. Dus dat is een boek over mergtemmenaren, door een Ja. En zijn tweede boek is een geïllustreerd woordenboek. Ja. Van Groot Mergtem, de dictionair van ja. Dus En dan is samengesteld alfabetisch gerangschikt uitgeschreven in het Merchtems dialect dus als je nou wilt een woord, een woord zoeken de looper, hè, ja. dus van een vleugd ja. moet je op de looper zien ja. en in de middenste kolom staat in het algemeen Nederlands de omschrijving en in de derde kolom stonden bepaalde uitdrukkingen waar dat ze dat woord in bezig hebben ja. en uh, omdat Remi dus uh, in een bepaald tijdsgebrek zat via zijn werk, want aan dat tijd een heel drukke job en nog met een paar andere zaken bezig, want hij pakt niet alleen veel oe op zijn vork, maar uh, hij werkt dat in elkaar uit. Hij had hem maar gevraagd dus om het uh, uitgeschreven algemeen Nederlands, een keer te zien dat er geen taalfouten in stonden. Ja, je was dus correcter. Ja, als je, ja. ja, tussen aanhalingstekens. Ja, ja, ja, ja. En wat bleek, dat is maar een frank geval dat er verschillende, zoals vuil, dan wou in tasses nog andere woorden aan. Dat hij dus dat baangenomen als hij kent. Ja. Ja, als hij niet kent, en hij niet gedaan. Of soms baangezet. Gelijk als bijvoorbeeld een looper. Ja. Een looper, dat is niet alleen een coureur, een loopkoers. Nee, nee, ja. Een looper, in dat de veel uitgaat. Ja. Een looper van een vleugd. En dat ja. kennen ze dan niet. Hij kent dat woord niet. Nee loper nee. Dus hij dat daar wil bijgenomen. Dus dat is dat technische, dat ik zeg. Ja. Ja, ja. En... Uh, Alleen zien dat er geen, geen taalfouten zijn dan niet. Dus maar, je kunt vanuit uh, NG, omgekeerd uh, GM geschreven en zo, dat eruit gooit. Ja. Dat, was, dat uh, was mijn werk daarin. Ik herinner me, uh, Albert, bij de voorstelling van zijn boek in Merchtem was uh, professor De Vriend, zei dat de vriend van uh, de VUB, daaraan bezig. En wij waren zo in zijn boek aan het bloren en Hindeke zei dan tegen hem, ja, hier staat, hij ligt bij minen. Ja. Wat zou dat willen zeggen? Ik zeg... Ja, ik vermoed uh, dat ik weet wat dat betekent, maar we kunnen dan een keer aan Remy zelf vragen. Het is nu jammer dat hij er niet is, maar je ja. zult ook wel weten wat dat is. Hij leidt Bamin. Ja, maar ik ken dat niet zo speciaal. Kent dat ik niet. denk dat dat dus gelijk als wouden zeggen hij leidt Dat is het. Ja. Ja. Dat was ook de bedoeling waarom dat René ja. vroeg... Uh, ja geef ons uh, plaatsbenamingen voor kerkhoven, gewet ja. uh, kerkhoven, ja. dat is altijd de ja. woord dat de mensen, uh, wat ze met, met schroom aan terugdenken, uh, begrijpelijkerwijs, en dus gebruiken ze bepaalde woorden die daarmee verband houden, uh, die, die behoren tot de zogenoemde taboesfeer, hè. dus ze gewoon niet zeggen, hij uh, leidt op kerkhof, daar hadden ze wat schrik van, dat was uh, toch uh, niet zo plezant om dat woord uit te spreken, en dus uh, gebruikten ze uh, omschrijvingen, ja, en dat was in als het geval, hij leidt bapot, en Pot was dus een bijnaam voor Amreiks en ik vermoed dat dus Elie Bamin... Ja. Of dat, Amien. dat of Amin, dat dat hetzelfde is. Ja, ja, ja, ja, ja. Je kent toevallig Min niet. Nee. de nee. nou, zou dat kunnen we, uh, ons kunnen zeggen hebben. Nee. Vermoedelijk is dat Domin, dus uh, een soort van uh, voornaam. Ja, dat zal uh, ja, daar wel van komen. Vorming. Het kan ook van een familienaam komen. Ja, dat kan, niet. dat kan. In ieder geval, uh, de landerijen van min zullen daar gelegen hebben. Of misschien ook een café van min. Ik weet het niet, we zullen de volgende keer aan Remy vragen. Het is wel een naam dat ik matig maar regelmatig niet hoor. Toch? Dat, ja, ja, ja. ja, ja. Aminen liggen of enfin, ja, ik zeg het, uh, dat werd gezegd dat is waar de spreken van pot dat is. Eruit, als je zo blijft drinken, zou je de pot steken ze hm? Ja, zie je, dat steken komt er toch weer de Dan, ja, dan is het pejoratief, omdat ze iets pejoratief doen. Ja, eh, ja, ja, ze onder mijn ja. gezondheid, ga je er op pot steken. Ja, ja, ja, ja, ja. Of ze gewoon er al onder steken. Ja. Maar ik vind nog altijd dat je aan iemand vraagt, wat leidt aan man, of wat leidt dat vrouw? Ja, ja, ja. <laughs> Als ze maar moesten vragen, wat is dat vrouw? ja. <laughs> In ieder geval, dus de amine is hetzelfde als de pot. Nee, nee, nee. Zeg, Albert, wat is zo het, een typisch product voor merken? Wel, in eerste instantie was het dus, uh, ginderal. hè? de ginderal. Dus, ginderal. Het bier. Het, het, dat was het bier. En uh, veel lang verhaal kut te maken. Dus dat was de klassieke geschiedenis, gelijk als hij nas. bistekers ja. ja. En Ian, hij heeft hem daarvan opgewerkt. L de kunst en de kunde van al die anderen. Meegepakt, opgeslorpt ja. en dat ja. is dus een groete Bravera geworden. Ja. Ja. Als je goed nagoed in 66 of 67, de derde groetste Bravera, ja. letterlijk en figuurlijk, ja. van België, dus en... in Brian B. Hè. Ja. En het was niet een nie manszaak, dat was nog geen ja. MV toen. Nee, nee ja. dat ja. was uh, meneer Van Gindrachter, ja, ja. dus uh, 29 jaar burgemeester geweest in Bergen. Ja. ja, maar dat noemen ze zo niet. Hè. Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, dat noemen ze de baard. De baard De misschien merkte wie dat gewoon doen hé. Ja, het is daarmee dat ze ook klappen van en bi. Hij droeg oh, een ja. baart alweer? joh ja, ja, ja. dat was een man. Ik kan van, van, van ireman dat <laughs> weinig zeggen lopen, en ik zeg er weinig van, je moet dat verstaan. Qua aard, als ons hier alles bediendheid stond ik op de eerste rood, maar grad grat grat grat links. Oh, ja. En als je nou Maak kwam aan alleen nog vozeur, ik zeg dat moet het niet hebben. Ja. Ik beklaag me dat nog altijd, hè. Je <laughs> moet zeggen, dan ik kan ik daar met niks anders plezier doen. Zeg, ja, wat in nog? Op dikke bike zijn. Zowel, dat is goed. <laughs> en, en, en dat heb ik het nou nog zien. <laughs> ja, ja, Maar le, dat is wel een gerief, een dikke bike Want als ik het nu een storbad pak, werd mijn voet niet nat, hè. Ook al, ja. Dat is, een dat is wel dan juist. Want als dat voet niet, niet nat werden onder een stoerbad, dan kunnen ze vanaf zeggen dat je een dikke bent, hè. Dus <laughs> uh, uh, ja. het bie, zeg, Albert. Uh, wat is een nas? Bie. Zeggen ze dat in Mergen ook? Ja, ja, Dus de R, de R werd ook niet uitgezet. Nee, nee, nee. Dat is Hoe be. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Uh, omdat je daar naar klapt vandaan bijt. He. De politieke tegenpartij in Mergen, die zijn dan nooit gedronken hebben he. net buiten bier. Nee, Want nee. die zou dat leidt daarin. Ah, ja. En iets wat dat daarin leidt, daar nee. moet ik niet van hebben. Net. Nee. En een dat je gewoon zo <laughs> zegt bij gaat alles bal van stroom vliegen. Nee, dat is juist jong. Nee. Ik heb dat zelfs persoonlijk ervaren jaren geleden, het kan dertig jaar geleden zijn, ging ik een keer naar een muziekfestival. Ingericht door de groep Van den de ja, ja, ja. En uh, we moesten daar loten op de bepolde kiosk daar uh, achter aan uh, Fred George de wat We waren nummer 5 of zoiets. Dat wil zeggen dat onze chef in tijd, Boenten, een gebuur van op uh, de ja, ja, ja, ja, ja. vond zijn vader, ja. René Boom, dus dat uh, facteur was ja. van beroep. Ja. Dan zei jongens, zie, hebben we hebben niet een uur tijd, maar we mogen een keer hier gaan drinken. Maar zie, dat je op tijd sfeer aan de kiosk stort rond 3 uur. En ik werk in dan tijd als leergast bij Dolof. Van en daar werken jene van mijn rechten. Een zekere constant de ja. ridder. Stankje zeggen we. Een jonger als ik en een jongen En dan namen gezegd dat ze in dat smal strottenwind dat op de kerk uitgeeft. Ja, kerkstrotten. Ja. En dat dat een stuk staminee was en een stuk oeienwinkel. Ja, dat is juist. Ja. En ik op mijn liende naartoe om te gaan zien wat dat daar wint en ja. te gaan te drinken. Ja. En omdat ik in mijn rechten was, zaak ik uit puur gewinten, want Jonas nas eh, dronken wou dat zo niet, dat was een de pils. Hè. Geef mannen ginder aan. Oei. De Nazal is even goed meneer, zou Ja, voilà, voilà. ja. ja nazal. Ja, ja, ja. Dat was van de Bravrava Kapel. Ja ja, ja. Den, ja, den, den, ja, ja, dat is uh, dan... Ja, dat was vrije accident. Ik kon er wel van trekken, ja. dat kun je nog niet laten we verzekeren. <laughs> <laughs> en dan doen we zeggen dat de Nanang van de Harmonie met trouw autobussen weg was. Na een dag, een dag uitstap. Ja, dus. Om daar niet uh, ja. de, de bedoeling ja. te zien van de tegengroep. O ja, daar zijn dat is allemaal het zuur van gekregen. <laughs> maar dat is toch allemaal gedaan, Paul? Dat is allemaal gedaan, ja. ja, ja, ja, ja. Hallo? Ja, Mevrouw Jans. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik neem aan dat je toch mee interesse luistert naar het Merchtems. Ja, ja, absoluut. Ik vind het te veel weegheid van Scheupdol. Is het waar? Ja, van dat doos en zo, ja, ja. Ah, ja, ja, dat is helemaal ja. wel niet, hè. Ja. ja, ja, ja, ik heb er zo veel in. Zie je wel. Ja, ja, ja, ja. Ik wil juist reageren op dat singel. Ja, ja. In Een brandsingel. Hij is in een brandgang, zeggen wij. Dat is ook een singel, hè ja dat je met de pijnzaken uit de, de stoof zult nee nee nee nee nee nee nee, nee. Een, een uh, in een brandgang in een bos als je een strook wordt dat uh, taart afgekapet en je ah. in een, een brandja over te lopen dat is een single hè dus dat is een strook een een gaanpak ja, ja ja ja ja ja en je noemt dan een brandgang een brandgang ja en noemde je een single dat is een single ja een brandsingel, ja, een brandgang. Ja. Yes, ik, ben, ik ben echt content dat ik dat door want ik wist niet dat dat bestond in Brabant. Maar de singel, je kent de Amsterdamse singels, dat ja. zijn dus de fameuze grachten. Ja, ja. Maar nu, ja, eigenlijk ja, ja. is dat ongeveer hetzelfde. Ja. Dus uh, als je in uh, Schepduil of in, in Wanbeek van de uh, singel klappen, is ook zo'n soort van gang. Ja. ja. Ik zie je wel dat dat bestaat in Brabant. Kennen ze dat ja. in Merchten? Albert? Kijk ondertussen naar de Singel in, in Mergten, misschien ja. kennen ze dat daar niet? Uh, enfin, sorry, ik heb niet naar gekeken, ik was naar iets anders ja, maar ik ken Singel wel, dus... In andere de... betekenis? Ja. ja, ja. ja. ja, ja, ja. Mevrouw Hans, dus ja. ken je alleen Singel in de betekenis van de gang? Dat een brandgang, aan en een single is dat dingen dat je verbrandt werd en dat alles bij je inkoekt in de stuf. Dat door mijn moet je ooit dat is ook een single, hè? Dat is ook een Singel. Ja, en dan na mijn eigen gebakken stien met eh met eh met de, de, de machine van ja. eh de, van een de ding van nou van een stienoven nee. stien. nee, stien, ja. hè. De verbrande stiennum zoeksingels idee ben hem dus eh uh, ja in assig ben dat doe ik. Ik heb dat hier, in ieder geval ik heb het genoteerd. Dat, ja. een single voor de uit de as stof. Okay. Ja. Ja. En niet gekoekte ja, resten ja, ja. Van, van kool, zal ik maar zeggen? Ja, en slecht werd dat op de stuif gedood weer, dat was een skramoeien, dat gezicht weer ja. En dat weer niet meer naar poot gezet. En ja. dat werd sovens op de stuif gedoen, en dan, dan mocht er niet in kuiten, want alles reizen alles duidt. Ja. En uh, tegen werk zat we er een, een, een dikke singel in, of een dag is krabots verbrand ja. Die moesten dat aan de hoek halen, met zo'n tang. Want ja, je koste me niks anders vastpakken en het hebt in het water steken, want dat blijft lang warm. Ja, dat ja. klopt. Krabos. Ja, ja ik, heb dat, ik heb dat als kind nog zien doen, in het water steken. Ja, zoek. dat kustelde eens doen, dat was een speciale reik, zo, ja. ja. Maar dat was ah, ah, gelijk in Delle. Ah De rijk gelijk in Delle. Ja. Gaal ja. je dat s s'avonds nog op? Ja. Ik heb dat die nog weten doen als de stoof nog ging voor wat tegentafel, ah, ja. Ja, een, een ja. schub. Ja. Uh, Alves Schrammoelen en Klaan op. Dan durven dat via Alvelings, Dan hadden ja, da dat da wat in. Dat was voor de stoon, voor de warmte, wermteaven, ja. maar ja. daar de er niks meer mee op doen. Zo, ja. Ja. Ja. ja, dat was uh, Goed, ja. mevrouw Hans. Ja. Uh, Heb je in, in uh, Wambeek een benaming voor de kerkhof? Ah ja, de kerk of ik heb verleden week al gezegd, hoe je ja, op de Bollostroot? Ja, maar, de, ja, ja, is ja, dus de naam van de straat. Ja, ja de naam van de straat. Ja, ja, ja. Hebben we nog overwezen geweest, de, Van op kerkhof of of op kerkhof steken. Ik ja. heb het ook nog genoeg keer gehoord, hè? En uh, maar is er nou iemand dat al doet? Is dat nou de man eens doet? En de vraag dus, dat er iemand vroeg toen we zijn geleden als ze me toch bij een man gestuiken. Ja. Dat ja. heb je ja. als u toch wel gezegd, hè? Toch? Ja, ja. Ja. ja ja ja uh, uh. ja in, En in Schepdaal uh, heb je daar zo'n, of in Wambek zelf, dus in Wanbeek is de Bollenstraat. Ja, ja. En in Schepdaal? Ja, dat is nu het van oh, dat ik niet weg ben. Ah, ik ja. Ik, ik, ja, ja. Nu het Kerkhof zeg ze nog altijd. Nu het Kerkhof. Uh, nu het Kerkhof. Ja, dat treffen ze in As ook nog zeggen, ja. het is er al 50 jaar. ja, ja, ja, ja, ja. ja. dat is zo lang ook al. <laughs> uh, Mevrouw Jans, jij jij net in Wambeek of in Schepdaat ook balkes? Ja, ja, ja, ja. En zijn dat ook rollen, lekker in de merken? We willen zijn een beetje afgeplat. Lekker bij ons? Ja, ja een beetje afgeplat. Als je een keer rond is ja. naar twee aan en de ene klop kan opgeven, en is het een beetje plat. zijn, ja, zo, nu, nu, de, nu de goed, waarom dat ze mij aten balken zijn? Ja, ja, ja, ja. <laughs> ik heb nog een, een, een, een uitdrukking ook van de, van de, van de kerk overheid dat het altijd wel een uur zo keert Maar er is niks met te doen te maken. Aha. Ja, zeg Nicky. Je kunt je altijd wel op iemand steken en eten naar echt eigen is en uh, iemand dat daar, hij was daar een rug, hij was daar een of of so, precies, die ik heb met niks zo gedaan ja ja, de heeft, je doet al, altijd een uur zo, je kunt je altijd wel op iemand anders kuiven ah dus, ja dat je gaf vrouwen, ooit, oh, godzoo, sure, dat je precies niks gedaan hebt ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar, maar dat met de duurt niks te maken nee, nee, nee, nee, nee. en die nu die kan mijn man van de week nog zeggen, een noodpjeet, laat toch zijn uw vijfers ook niet zien zie ah, je dat ooit er en oud, Piet? Ik is ook zijn niet zien. Het achterste van het toen niet laten zien, zeggen ze gezoeken, maar dat zeggen ze nog niet. Nee. Eh, dat, dat, dat je alles niet moet vertellen als je van een, een, een avond eh, een slimme dat waar gemakkelijk hebt. Ah, oh, dat is prachtig, hè, hij? Ja. En nooit Piet luk, is het niet zien. Schoon, ja. Of gewoon bij. Ja, er zijn toch nog juweeltjes van uitdrukkingen, hè. Je ziet het wel. Ja. En dat is ja, ja, ja. wambeek Jans. En wel, ik kan doet niet goed, maar mijn man zegt, o, o, o, o, o, nee. ja, Dus toch ja. van Wambeek. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Schoon, schoon ja. Prachtig. Ja. Bedankt. Ja. Tot genoegen, dat, Jans. Nou, tot nog de zondag. Ja. Hallo. Hallo. Goedemiddag allemaal. Het is hier Louisa, ja, Louisa. Ja, Louisa. Hallo. We um, zijn een single, maar ik ben er niet 100% zeker van, hè. Maar is dat ook geen een bandalier? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Natuurlijk. Ja. ja. Ja. dat is de een bandelie. Ik weet niet waar ik het vandaan haal, he. want ja. Ja, bij ons thuis gaan ze dat precies niet. Maar Karine me het toch nog goed hebben en geeft daar zingende keer en dat dan een bandelie. Heel juist, uh, Louisa. Ja. Ja, ja. ja, bedankt. En dat ja. gast thuis je wil tot Pekenseis Ja, natuurlijk. Ja. Tot ja. Pekenseis, ja. Ja, ook allemaal zo'n omschrijvingen. Hè? Dat we dat woud gast thuis niet bezigen. Ja, ja. ja. ja. Bedankt ook Nog een goede zondag. hè? Ja. dag. Ja, hallo. Dag Albert. Dag Albert. Uh, niet aan dat dat bij alle zit. Nee nee nee. <laughs> Alweer een mijn vrouw krijt uit he. Oei. Hoe kan? Oei. Oei. Ah, ja. Oei. Ja, maar ik heb meer met de bieraren op. Maar ga zit niet op de kalkoven niet meer op 40 hè? Nee. Ja, maar ja. mijn naar karakter en lieverheid van ons graag te werden <laughs> Ja, maar net er van weg. Ja. Ah. Fout is bij mij, zo ik doe aan nudisme op hoog niveau. Dat is tegen zijn tegen anderen gezwegen. Zeg dat niet voet, zelf bij. Ja, maar. Ja, maar ik heb het gisteren wat gezien. <lacht> zeg, ze hebben maar een single afgepakt. Ja? Ja, maar de mail vergond je van vandaag ook nog eens. He. Ja? Ja, ja, vroeger gebeurt dat regelmatig niet. Hier. Ze kregen van de mandelio of van de single. He. Oh, een soort zweepslag? Nu is ze bezig nottevue. Ja? Ja, ja, ja en dat was redelijk. Uh, dat moest ze dus niet te nacht met trekken, want dat was goed te zien. Oei, oei. Zeg, Albert. Ja? Ga je toch op jeheid? Ja, ja, dat hadden wel nodig, ja. ja. Waarom daar geen singel de pas? Dat was uh, op haar rug, hè. de, de dingen, hè. brankaars brancard in te steken, hè. Ging dan niet onder de bike ook? Een bijkreem? Ja. Ja. Uh, ja. ja, dat werd ook zo genoemd, ja. Was dat ook geen singel? Uh, mm, mm, ik kan wel dat ze dat, dat tegen zijn nu ook. Ja. Maar Albert heeft een geklop van de koe. Ja. He, maar onze ja. koeien in vergoemd, die op de waa. Of die op stal. Ah, dat is hè. Ook al, he. zie je wel. De koeien sturen op de of op stal. Ook al smeervaat, ja. bij. Ook al smeervaat. Ja, ja. Dan kostte dat 35 stijl, maar dat was de koei. 35 koei. Ons ja, ja. koei. Ons koeien staan op de wa. Ja ja. Ah, ah, ja, ja. ja. Ja. Ja, ja, ja, absoluut. En als je ging als je melken? Maar we je de koeimelken, melken, hè. Ah, Ook de ja. koeien? De koeien melken. Ja, ja. Oei, oei. ja, Ja, ja, zeker van, zeker van. ze al door Dat was hier, hè. Ja, ja. Terwijl moest ze met de met het geluid niet kalven, hè. Nee. Maar ah. die van Mülm, dat waren koeien, hè, want die liepen op rood, hè. De koeien ja, ja, ja, van Mülm, hè, daar stond tegensprekelijk koeien, hè. Ja, ja, ja. <laughs> maar bij ons namst toch de koeien van Mülm, zeg. Ja, ja, ja? de Ja, koeien. Ja, ja, ja, ja. ja. Tja. Oei, ik wou nog dat uitdrukking is, de koeien eh, op, op rood lopen als de koeien van Mullem en dan naar een antwoordenden, ja want dat was maar één. Ja, maar zo zeggen we dat in het centrum toch? Ja, de koeien, he? ja. Ja, he? ja. Je wel zeggen, in Wolfergen is dat wel een beetje anders. Zie je dat wel? Hè. En dat is de kerkhof van Wolfergen, hè? Ja. Dat is aan het kasteel liggen. Hè. Aan het kasteel? Alleen aan het kasteel. Oei, die liggen daar goed. In de vuil zeggen we <laughs> niet, hè? Uh, nou, eigenlijk is de vuil een beetje over, hè? De vuil is een beetje verder. Hè. Dat is over de beken. Ja, Herman heeft ons gezegd, hij leidt aan Delvaux, dat is hetzelfde zeker? Ja, dat zijn ja, de bewoners ja, maar van het kasteel. Van de stad van he. Dat is niet aan het kerkhof. Ja, dat is ook Delvaux, het, is, het kasteel is Delvaux. Je wel, oh. Maar de mensen van het eigenlijk de, de... Van het Walphergum zelf kinderen van bier naar Koppelgoem toe en dan zeggen ze ja. kasteel. Ja, ja. Dat dan aan het kasteel. En bedoeld was dus wel degelijk het kasteel van Delvaux. Het ja, ja, van Delvaux, ja. Ja, ja, ja, ja. ja plotzester, maar een, hè. Kasteel. Ja. Dat is ja. een ding, hè? Goed, Albert. Tot de volgende keer. Bedankt voor de toekomst. Ja, en graag de volgende keer. We gaan een keer moeten vragen aan Albert wat dat duidelijk koeien deed. Kalven of kalvern. Ah ja, zie, dat zijn we na nee. Want dat is ook een verschil, dat ik een keer gezien heb. Dus uh, in het woordgebruik van Remy, een koe moet zeggen gewoon een kalven. Hè? En in merkte kalversen. Kalvern. Kalveren. Ja, ja, ja. ja, maar kalveren, dus uh, niet verren, run niet. Hè. Dus, uh, en als je dan klapt, klap dus van verschilletjes... Uh, wat dat heel wel frappant is, uh, dat is, we spreken van een klein familie. Klein. Hè, dus, en in merkt, merkte zeggen ze bijvoorbeeld een klein familie. Een klein? Ja. En uh, dat verstodden en dat versturren. Je ja, merkt ja. hem, versturren. Versturren. Ja. Maar we spreken toch van, tenminste ik toch, dat verstodden toch. Ja, ja, en uh, je ja. merkt hem zo te versturen. Ja. Goedemorgen! Ja, gauw, excuseer dat ik. Geen probleem, is niet. Maar het is maar een seconde. Die singles. Ja. Zijn dat geen sintels van de stoof? Ja, ja, natuurlijk. Nee. Ja. Ja. En ten ja. tweede, de, de, de meest toppig direct. De single, dat hadden de pastoor toch allemaal aan vroeger. Ja, ja, ja. Die die middenste band Dat was ook de single. Met of zonder Franjes aan. Als het zondags was, met Franjes en anders was het zonder Franjes. Geen Franjes, dat waren de Vriennekes. De Vrenekes. Zo heb ik het altijd op college geweten. Maar de redemptoristen stak daar kruis tussen nee. Just, ja. Als ze de missies ja. kwamen ja. preken tussen daar Singel ja. en hun niet, stak een kruislieven hier. Herman, jij ja. kent ook Singel als uh, brand, dus kolen uh, kolenverband. Ja, Sintels dan. Dan zeg ik Sintel. Ja. ja, Sintels. Ja, ja. In ja, dit, dus goed. Die, die krast zo, hè? Ja, ja. ja. Oké, okay, bedankt. Tot volgende keer. Dag uh, Herman. Hallo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Met singel single heb ik de grote Singel en de kleine Singel rond Brussel. Aha. Dus dat wil de ring bedoelen, dus ja, ze Ja, ja, ja, ja. En dan nog als single. En ik moet je verleiden zeggen, als ik bij de boer was, ja? geef me dan een keer een single dat weer kun je kan bij je binnen. Een uh, soort ziel. Ja, zo. Vrij van elkaar kan elkaar te brengen. even op straat kunnen laten te lopen, hè. Uh. Ja, ja, ja. Een ja, soort uh, ziel. Ja. En dan, en dan heb je ook nog het woord single. Of, dus een plaatje met muziek op. Ja, ja, het Engelse single. Ja. En dan heb je ook nog het kerkhof in Kobbegem dat noemen ze, en ligt Aprokus. Hmm. Preukus, ja. Dus dat tegen het hè. Ja. Dat is dus het kerkhof Aproukus liggen. Aha. Hij leidt, hè. Hij leidt Aprokus. He? He? Ja. Ah. En dat is in Koppegem. Ja, dat is in Koppegem, ja. Genoemd naar na iemand, vermoedelijk? Dat is te zeggen de bewoners die tegen het kerkhof aanpalen. Ja. Waar nu meneer de kerstmaker woont. Dat is na aprokus. Of dat was vriendelijk? Dat was Proukus. Dat was Aprokus? Ja. Ah. Goed, goed. Prima. De ja. naam. He, ja. Lode, in verband met een Singel is Singel ook geen vestigingswerk of een bolwerk oh, ja, ja. aan de zaakkant van ja, de stad. Ja, ja, ja, want in Antwerpen, als je binnenkomt, is ja. het de Singel. Het conservatorium ja, ja, is in de ja, Singel. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is het Feestzaal. Goed. Uh, dat was het voor vandaag, jongens. Bedankt, ja, hè. Tot nog een dat nog de keer, dan. dag. Hallo. Het is niet een koeien van Mullen dat getraad was met een balken van Merg. Het is tochiejoei. Het is in 39 ook soepelgost, maar ik kan er niet aan doen ik <laughs> genoeg na maar hey, ik was toch mee 32 jaar met een aantal getrokken. Is het waar? En beter in een En ik kan er verzekeren dat er veel verschil nog was tussen Mullums en Merk -Sno. Merk hem zoeken. Dat, dat is al. Ja, ja, ja, ja. Zeker en vast. Kijk, samen, hey, hoe alleen je, ga dat nou, voor de café drinken. Ik drink café. En wat zou u man? Café. Café. Café. Ja, meer café. Café. café. café. Ja, café. Ah. En we is zeggen café. Ah, en hij zat bij een i tussen zo. Café. Ja, ah, ja, ja, ja. ja. ja dat, is, dat er enorm verschil is. Ik heb er niet echt al van genoten en van dat merkt hem. Ah, en dan van die plezier. balkers, uh, als ik het eerste keer van mijn schoolmoeder moest eten een keer mis, dat waren het zeker Rono. Ah, voilà. En in mullum zijn dat platten Ja, ja, ja. in Azoek. Ja, ja, ja. Maar die van mullum die eten open, madam Nee. Ja, ja, ja, ja. En daarvan merken moet je achteruit schuiven, hè? Ja, ja, maar ik heb hem dan ook geleerd, hè? Heb <laughs> er een grote mond van gekregen, maar dan? Nee. Ah, zo veel te eitig. Want je weet, Hollanders die hebben grote neusgaten. Je weet hoe het dat komt, kon, hè? Nee. De lucht is verniet, hè? Ah, ja. <laughs> Maar zeg, jij toch nogal te geidenbalken? Waar wow, ja. ik het gelijk, man? Zegt Paula, kun je ja. misschien nog een keer zo'n paar verschillen opschrijven als je daar paast toe. Ah, dan dat je doen, ja. ja, tussen het dialect van uw man, eh, ja. eh, helaas overleden, en, en uh, Mullum. Ja. Dat zal ons plezier doen. Connijs, oh, nee, een koei met een stoever. Ja, dat ja, zie je wel. Ja, ja. ja dat is goed, dat is goed. Ja, dat telt. genoeg is er niks van goed gekomen. Op deze, ja, jammer. Op deze positieve noot beëindigen we onze 342e aflevering van het dijk op je favoriete Radio Viva. We werden vandaag Albert Catwaar op bezoek. Een volgende keer. Gaan we het ook nog eens remie uitnodigen samen met hem? Bedankt voor het luisteren, bedankt Piet voor de techniek, bedankt voor het meewerken en graag tot volgende zondag. Tot los wijk.